Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus zegt dat de maatschappij een aantal jaar... ...drugscriminaliteit. Hij noemt het beschamend dat in Nederland vorig jaar... ...voor een kleine 19 miljard euro aan speed en ecstasy is geproduceerd. Die 19 miljard is een berekening van de politieacademie... ...en is volgens de onderzoekers aan de voorzichtige kant. Grapperhaus zegt dat hij hard tegen de drugshandel in wil gaan. Elk jaar komen er 1100 politieagenten bij en het kabinet trekt verder 100 miljoen euro uit voor de bestrijding van de productie van synthetische drugs. En bij een brand in een wellnessresort in het noordoosten van China zijn zeker 18 mensen omgekomen. Er zouden 19 gewonden zijn. Zo'n 70 mensen zijn uit het resort geëvacueerd. Een aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Meer dan 100 brandweerlieden waren ruim vier uur bezig om de brand in de miljoenenstad Harbin te blussen. De oorzaak van de brand in het vier verdiepingen tellende gebouw is onduidelijk. Topman Elon Musk van Tesla zegt dat het bedrijf zijn beursnotering houdt. Eerder had hij op Twitter nog gezegd dat hij van de beursnotering af wilde. Dat schreef hij kort nadat Tesla een kwartaalverlies meldde van 718 miljoen dollar. Enkele investeerders hebben Musk en Tesla aangeklaagd omdat ze de tweet misleidend vinden. De Spaanse oudwielrenner Javier Ochoa is overleden. Hij won in 2000 een Pyreneeënrit in de Tour de France, maar moest een jaar later noodgedwongen stoppen als gevolg van een noodlottig ongeluk tijdens een trainingsrit. Daarbij kwam zijn tweedingbroer Ricardo om het leven. Ochoa lag een maand in coma en liep blijvende neurologische schade op. Als Paralympiër won hij daarna in 2004 en 2008 twee gouden en twee zilveren medailles. Javier Ochoa is 43 jaar geworden.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 Zeer Goedemorgen Zandvoort. En dit is het programma Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoofdland. Welkom. De techniek en de muziek is gedaan door jacques Jozef Duinmeijer. En dat zijn weer eigen creaties. Er wordt even nagedacht. Het eerste nummer is weer een eigen creatie van jacques Jozef. En weer rustig en mooi. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de introductie zit naast mij, Geri Rutte. Ja, goedemorgen. Ik ben uh, waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, het eerste uur uh, gaan we hebben over uh, Kopersport Personal Training. En uh, Glenn Koper uh, zit al bij ons aan tafel. Uh, en zijn vader op de achtergrond. Wow. Daarna, ja, dan komt de ijsbaan. Het Raadhuisplein staat op losse schroeven. Nou, dat is... Uh, de ijsbaan hè? of het Raadhuisplein? Nou, alles, denk ik. <laughs> uh, en wij sluiten het eerste uur af met... Uh, er is een nieuw Italiaans restaurant en steakhouse, Bella. In de Zeestraat. En de eigenaar komt. En als ik het goed uitspreek. mag het wat. Maar daar gaan we straks. gaan we dat horen. Dat ja, is de eerste en, uur? Nou, he? het tweede ja. uur. komt de open brief GroenLinks aan de orde. Ja. Ik heb hem niet in de Vakantie staan. Heeft hij niet ingestaan? Okay. Nee. nee, alleen op Facebook is hij geweest. Oké, okay, daarna gaan we praten met Ton Ariessen. over 1 september muziekfestival. En dat is volgende week al. hè. En daarna komt Roy van Buringen nog even vertellen. waarom de kofferbank niet doorgaat. Ja. Wij konden trouwens niemand uh, uh, krijgen. Dat was wel de bedoeling van uh, de nieuwe tentoonstelling. Expositie van Zandvoort naar Le Mans, Oh, die gisteren geopend Waar wij gisteren geopend ge ja, ge ja, ge ja. zijn. Ze hebben het ontzettend ja, druk, ja. druk. De mannen, nog de oude mannen ja. van Le Mans. En, uh, dus ja, het, ja. Het, het, was niet, het is niet gelukt. Maar We zijn in ieder geval druk bezig met volgende week. Want volgende ja. week is de, de historische Grand Prix inclusief parade om half acht. Ja, en daar wordt flink druk. aan ja. gewerkt. Ja. En het programma heeft uh, Erik Wijs voorgelezen. Of tenminste ja, uh, uh, verteld. Ja, ja. En het is echt heel Heel erg druk. Ja, okay. Tegenover mij zit Klen Koper, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Wij hadden het net even over jouw vorige optreden bij CFM, toen zei ik was ik nog maar een binky. Ja, klopt. Was <laughs> Dat is wel heel erg. Een jong kereltje inderdaad, zijn tijdje terug. Nou ja, toen was ja. je uh, uh, je bent een aantal keren Nederlands kampioen judo geweest. Zeker, zeker. Um, ben je daar uitgegroeid uit judo of judo je nog steeds? Um, op dit moment niet meer. Ik heb op een gegeven moment een keuze moeten maken om uh, of naar Papendal te verhuizen... of uh, ja, dus mijn carrière in het ondernemen te, aan te gaan. En uh, ja, toen was de keuze redelijk snel gemaakt. Um, ik moest naar Papendal verhuizen. zag ik niet helemaal zitten. Hier in de omgeving heb ik mijn vrienden, heb ik uh, al mijn dingen. En dan uh, ga je ja, eigenlijk vanuit het niets... Die kant op, precies. Ja, velen zullen zeggen, ja, je moet wat over hebben voor je sport. Maar na uh, 14 jaar uh, op het hoogste niveau meegedraaid te hebben, was het een mooi einde. Hoe vaar uh, als je dan naar het Paardendal verhuist? Dan kom je in het topsporttraject terecht van uh, NSF en, ja, en OC, NAC, NSF. NSF, zeker. En dan uh, is het dan doorstoten naar een Olympische Spelen bijvoorbeeld? Um, ja, je gaat dan eigenlijk wel rote Rio. Je moet natuurlijk wel punten pakken en uh, blijven presteren. Je hebt ook andere concurrenten die dan op dat moment in, uh, op topsport, topsportcentrum Papendaal zitten. Mm. Um, ja, het is hard trainen, hard werken, laten zien dat jij de beste bent. En uh, dan pas mm. kom je in zo'n traject ja, mm -hmm. tot Olympische Spelen. Is het dan ook financieel afgedekt eigenlijk? Want ik, um. ik, ik kom wel eens op Papendal voor <laughs> iets anders... Dan zie ik een heleboel uh, jonge en jonge sporters rondlopen. En dan vraag ik me wel eens even, hoe, hoe zit dat? Uh, nou, het is op dit moment wel allemaal een stuk beter geregeld dan um, de periode dat ik, er, ik erheen moest gaan. Uh, op dat moment moesten we een eigen bijdrage leveren. En moest je daar ook dus gewoon voor je eten en hotel, noem maar op, alles betalen. Maar op dit moment is volgens mij wel um, een bedrag opengekomen. Zodat ze de A-status uh, judoka's um, ja, ook financiering kunnen geven. Oké, okay, ja, het lijkt me nogal moeilijk. Ja, ja want dat is veel uh, judoka's zijn natuurlijk militair. Ja, klopt. En dat is uh, hun beroep. Precies, ja. Maar ja, je hebt dus gekozen voor het ondernemerschap. Dat zeker weten. En ja. dan krijgen we een klein koper personal training. Ja, koper sportadventures. Koper sportadventures. Ja, hoe doe je dat? Heb je een sportschool? Uh, doe je dat op strand? Doe je dat op de boulevard? Ja, ik doe het eigenlijk op meerdere manieren. We hebben hier natuurlijk in Zandvoort prachtige buitenlocaties. Duinen, strand, noem maar op. Um, ik heb een sportschool tot mijn beschikking. Ik heb in Noord ook een eigen soort van private studioetje waar ik mijn trainingen kan geven. En um, vanaf oktober ben ik ook aan het uitbreiden naar Heemsteden. En dan krijg ik echt een soort van eigen sportschool. Waar gaat die staan? Um, ja, op de Slaan. En uh, bij WBosmakelaar. Ja, ja. Oh, ja. Ja, en daar precies daarnaast heb je op dit moment een mooi pand te huur staan. En daar uh, zijn we hard mee bezig mm. om dat uh, ja, te veroveren. Uh, je zegt ik heb sportschool ter beschikking in Zandvoort. Ik ken hem in Zandvoort. Ik ken hem in Zandvoort, Marcel van ja, Rij. zeker. Uh, en daar heb jij uren? Uh, nee, ik uh, ben daar gewoon eigenlijk echt als ZZP'er. En ik betaal gewoon een bepaald tarief aan Marcel om uh, gebruik te maken uh, van de sportschool. Ja, ja dus, uh, maar hoe, hoe, hoe zie ik dat voor me? Uh, ik wil getraind worden, dan ja. meld ik me bij jou aan. Of ja, met de mensen, groep. mensen komen bij mij terecht. Het kan voor personal training, het kan voor groepstrainingen zijn. En uh, ja, op dat moment zit je eigenlijk, eigenlijk alleen aan mij vast. Je zit niet direct aan de sportschool vast. En wat, wat is een personal trainer? Als ik um, een uur zeg maar, wat, wat, wat gaat is doen? een personal trainer? <laughs> ja. Een personal trainer is iemand die je persoonlijk begeleidt met jouw doelstellingen. Ja. Dat kan niet alleen op takt van sport zijn, maar dat kan natuurlijk ook op mentale gebieden zijn, want je hebt heel veel mensen die wel veel van sport weten, maar alleen zichzelf niet kunnen ja, aandrijven om het echt te doen. Mm -hmm. um, ja, en je hebt natuurlijk ook de groep mensen die naar de sportschool gaan... en niet weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En ja. daar is een personal trainer voor. Okay. Als je nou met een groep bij jou komt... Uh, ga je dan met die groep de sportschool in en dan leg je een aantal dingen uit? Of, of... Ja, dat ligt eraan. Uh, bijvoorbeeld op dit soort mooie uh, ja, zaterdagochtenden zou ik lekker naar buiten gaan met de groep. En dan ga je gewoon een stukje hardlopen of op een plekje wat oefeningen doen. En dan uh, ja, begeleid je gewoon de gehele groep in één keer... Ja, maar dat doe je nu al, hè? Ja, zeker, zeker. Heel vroeg in de ochtend, hè? Ja, ook. Ja. Klopt. En hoe meldt iemand zich bij jou aan? Dat kan gewoon via www.kopersportadventures.nl of www.kopersportadventures.nl Of dat kan ook gewoon via de Facebookpagina van mij. En dat is ook Klenkoper? dat is Klenkoper of Kopersportadventures. Er zijn natuurlijk wat meer sportscholen in Zandvoort. Precies. Ik heb ook nog een, een, iemand gezien die ook op de boulevard bezig is. Met ja. Is het druk met personal trainers in Zandvoort? Um, nu ja, we hebben redelijk wat personal trainers in Zandvoort zitten. Um, sommigen weten zich goed in beeld te zetten en sommigen wat minder. Um, maar de markt is niet zo hoog als in Amsterdam, moet ik toegeven. Nee, is dat, uh... nee ja, in Amsterdam uh, draait het helemaal uh, door. Hoe oh <laughs> ja. komt dat, dat? Moet dat nog komen in Zandvoort? Nou ja, ik denk wel met de plannen dat de gemeente heeft. Want de gemeente wil natuurlijk over een aantal jaren echt een soort van sportdorp uh, neerzetten. Dat dat zeker steeds meer gaat komen. Dat sport steeds meer een uh, belangrijkere rol gaat uh, worden in Zandvoort. Ja, dat plan dat, uh, dat is niet van gisteren. Een Precies. paar bedallen aan zee. Ja. Maar, zie, zie jij daar wat in? Want, in... Uh, ik zie er zeker wat in, ja. Ja, je moet altijd dromen hebben en uh, je, je, je, weet, je weet het maar nooit inderdaad. Maar uh, we hebben het, een, hoe lang geleden is het nu, een aantal jaar geleden al gezien, dat Marshan natuurlijk voor elkaar heeft gekregen om alle um, ja, bepaalde apparatuur op de boulevard uh, ja. Ja, te krijgen. En uh, ik denk dat het zeker nog meer uitgebreid kan worden. Ja. Maak jij er ook gebruik van? Ja, Als je met je cursisten langs het... Zeker weten. Uh, ja? Ja. ja. Ik, ik zie het namelijk, wordt wel al gedaan hoor. Ja? Ik heb wel ja, voor is het wordt best nee, leuk. Nee, ja. Soms ja. ja. ja. ja. ja. als je ook gewoon. Zie ik het minimaal gebruikt worden. soms als je ook langsloopt, ja. zie je ook toeristen ja. en alles uh, ja. dingetjes er mee doen. Dus ja. Ja. het wordt, uh, ja, het wordt gewaardeerd, denk ja. ik. Ja. ja, dat is helemaal waar. Op, uh, op wat voor fronten kunnen ze mm. kunnen mensen bij jou terecht? Uh, er zijn mensen die willen uh, meer conditie. Er zijn mensen die willen het uh, ja, verbranden, uh, noem Afvallen. maar op. Ja, ik zeg altijd. Dus er zijn allerlei keuzes. <laughs> ik zeg altijd van uh, jong tot oud. Ik, heb, uh, ik begeleid ook um, kinderen. En ook kinderen in het vak van fitness, maar ook, ik geef ook judo Clinics op kinderopvangcentrums. En dat doe ik uh, vanuit een ander bedrijf, Clinic Factory. Ben je daarbij uh, bij aangesloten of is het ook jouw bedrijf? Um, nou, dat doe ik samen met de heer Jasper de Jong, die woont hier ook in Zandvoort. Um, ja, dus ik ben dagelijks echt bezig van leeftijden van 2,5 jaar tot bijvoorbeeld mijn oudste klant s'avonds van 80 jaar. Weet je? Dus het is echt uh, heel divers, heel verschillend. En dat maakt het ook uh, super leuk. Leuk. Ja. Die, die, die kinderen, dat, uh, dat is natuurlijk heel, heel uh, prematuur, heel, heel jong. Dus ja. daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Zeker. Dan ga je naar middenklasse, daar kan je wel wat, uh, wat. Precies. En dan krijg je weer een voorzichtige klasse van, uh, van oudjes. Ja, ja, ja. Nou ja, voorzichtig. Moet altijd iedereen een beetje blijven uitdagen natuurlijk. Ja, ja. Dat, dat maakt het ook leuk. Maar uh, ja, er zijn wel uh, bepaalde grenzen bij bepaalde mensen, weet, wat weet je, wat je gewoon doet, moet de weten. Wat doen je met mensen? Wat doen we met de, <Klacht> de <Klacht> oefening? Nou ja, dan heb je natuurlijk aan Canemu een mooie locatie. Heb je heel veel apparaten staan die ja. gewoon veilig zijn, waar gewoon regeltjes aan zitten. En ja, de wat oudere mensen kan je daar lekker op laten sporten. Daarnaast kan je natuurlijk ook nog wat losse oefeningetjes met ze doen, maar het moet al, altijd gewoon even aftasten. Ja. Dat is, dat is, ja, precies. En wat de reacties, ja. Wat ja, de reacties van zijn. Ja. ja. Wow. ja. ja. Um. Zou je voor mij nog een keer het, het WWW-nummer... Uh, www.kopersportadventuresadventures.nl Oké, okay, dan is dat duidelijk voor de mensen die ja. contact met je... of gewoon via de Facebook. Ja. Um, ga je nog uh, in het openbaar uh, reclame maken? Een, een, een les op het Raadhuisplein bijvoorbeeld? Um, nou, dat is wel een uh, mooi punt ja, inderdaad. Wij zijn druk bezig met de gemeente om uh, ja, subsidie te krijgen. Wij willen aankomend jaar heel graag alle scholen... in ieder geval in Zandvoort bedienen met onze judo-programma's... en met onze fitnessprogramma's en uh, judo programma's houdt in dat ze dan een lessenreeks judo krijgen om kennis te maken met de sport en uh, fitnessprogramma's houdt in dat ze dan een soort van bootcampje krijgen met de klas en uh, ja we zijn echt druk bezig om uh, ja binnen te dringen uh, ja bij de gemeente voor een subsidie het is natuurlijk allemaal een stuk lastiger geworden omdat uh, het gemeenteraad ook naar Haarlem is verplaatst. Dus ja, dan gaat het allemaal een stukje ja, ja, moeilijker. Precies, gaat het over meer schrijven. Maar uh, we zitten er continu achteraan. Ja, leuk hoor. Nou ja, het schoolzwem is vervallen. En uh, uh, er wordt ronduit geklaagd over condities van jongeren. Nou, Zandvoort nou ja. heeft de dikste jongeren, moet ik nog even... Ja, je ziet tegenwoordig dus. alleen maar... Dat de sporten, sporten, sporten niet gek zijn. Je ziet tegenwoordig alleen maar dat sporten oh. steeds oh. belangrijker. Gezondheid en vitaliteit wordt steeds belangrijker op scholen. Uh, bij alles, weet je. Ja. Dus... Uh, ja, ik denk dat het uh, iets is wat zeker gedaan moet worden hier in Zandvoort. Ja. Nou, ik ben ook zeer benieuwd, want... Het uh, is ook al een tijdje geleden dat mijn kinderen op school zaten. Er was schoolzwemmen, er was gymnastiek en ze deden van alles. En ik zie dat ja. steeds minder worden. Ja, precies. Dus misschien dat daar uh, toch uh, Papendaal en Zee Zandvoort een voorbeeld kan geven... Ja, nee, door, zeker weten. Uh, de gymles op een niveau te brengen waar jij het uh, wil hebben. Ja. Zie je ja. dat zelf aan de jeugd die je binnenkrijgt? <kwijls> um. Ja, ik loop natuurlijk heel veel bij Marcel rond. Bij Marcel worden ook gewoon de standaard judo-lessen en sportlessen gegeven voor kinderen. Um, je merkt wel, vroeger toen ik begon met sport bij Marcel, met judo, toen ik vier was, zagen kinderen er toch wel anders uit dan nu, weet je. En het is heel normaal geworden om een kind nu tegenwoordig twee uur lekker op de tablet te laten zitten in plaats van iets actief te laten doen of buiten te laten spelen. Dus... Je merkte er zeker er een wat van. Hè? Ja. Ja, ik vraag dat omdat je uh, inderdaad in, in, in jou en in mijn tijd uh, geen tablets en dat soort dingen had. Oh, dus je ging vanzelf wel uh, wat doen. Ja, precies. En nu zie je dat verschuiven, maar dat zie je dus ook in conditie uh, terugkomen. Ja. Goed, nou wij hopen dat er heel veel mensen dan, kinderen en grotere ja. mensen bij jou terechtkomen in plaats van Tablet gaat sporten. Ja, dat bij Kleene uh, ja. Koper. Ja. Kijk naar de Facebook van Kleene uh, Koper Zeker. en alles naar de website. Klen, ontzettend bedankt voor je tijd en veel succes met je nieuwe bedrijf. Jullie ook bedankt. het politiek onderwerp aan. Er zitten twee heren uit de politiek hier. Ruud. Leo. Rob. Rob, sorry. Rob de Graaf en Leo Miesbeek. Ja. Het begint nu al. Ben. Het is... Het is uh, um, Sorry, maar Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Het is natuurlijk okay. zo dat jullie uh, een beetje in de politiek zitten. En daar uh, kom ik later op terug. Maar jullie zitten hier als uh, voorzitter van de ijsbaan. En uh, ijsmeester van de ijsbaan. En daar is nogal wat commotie over. Omdat uh, uh, het plein uh, te klein wordt. Omdat de nieuwbouw daar gepleegd wordt. Uh, Rob, gaat gaan zeven meter naar voren. Ja. Maar dan kom je nog meer tekort, toch? Ja. Ik, ik, ik zag de helft. Mm -hmm. En dan kom je op uh, iets, iets van 30 vierkante meter uit. 35 vierkante meter. Ja, dat is wel erg klein. Heel, heel klein. Ter Jullie klein. Uh, hebben dat al in 2017 uh, aan de kaak gesteld. Begin ja. 2017. Begin 2017. En dan uh, zie ik een brief aan, uh, aan de gemeenteraad. Dan is het al uh, een ruim anderhalf jaar geleden. Ja. Is daar ja. ooit reactie op geweest? Nee. Nou, la la laten we even bij het begin beginnen. Ja. Um, de nieuwbouw werd gepleegd. Dat was ons bekend. Uh, wij hebben toen al in 2017, 2018 om de ijsbaan te borgen contact opgenomen met de gemeente van goh, kan het zo zijn dat uh, die bouw uitgesteld kan worden? Nou, dat zou men onderzoeken. Uiteindelijk uh, zijn Leo en ik uh, zelf naar uh, Theo van der Laan eigenaar van uh, de nieuwe uitbouw gegaan en hebben in goed overleg uh, voor elkaar weten te krijgen. En daar waren we Best trots op dat Theo zei: van tuurlijk, ik, ik ga die bouw uitstellen. Uh, toen was 2017-2018 geborgd, uh, met alle credits naar, naar Leo Hij heeft een breed plan gemaakt om de nieuwe inrichting van het uh, Raadhuisplein uh, uit te voeren. Hij heeft dat plan ook uh, politiek breed ingediend. Helaas is dat in uh, laden waarschijnlijk van twee uh, voormalige wethouders verdwenen. Er waren mogelijk andere prioriteiten. Die hoef ik niet toe te lichten. Dat is ons uh, allerruim bekend. En op het moment dat uh, wij zeiden van joh, uh, wij uh, willen graag die ijsbaan weer realiseren op het Raadhuisplein 2018-2019, kwamen er twee bomen in het zicht... Maar die stonden de vorig jaar ook al? Die stonden er vorig jaar ook al. En in het plan uh, wat Leo met alle respect heeft ingediend... Uh, komt er een plein, een evenementenplein. En er is geen evenementenplein in heel Nederland, heel de wereld uh, te vinden... waar op een evenementenplein twee bomen, zij drie bomen... In het staan. Dus wij zijn eigenlijk, en dat is misschien heel erg naïef... ervan uitgegaan dat de gemeente toch wel verder zou denken... dan alleen maar, hè... afwachten verwachten wat, wat die ijsbaan gaat doen. Nou, voorafgaand aan de, aan de brief die wij aan uh, College BNW hebben gestuurd... hebben wij al tweemaal overleg gehad met Ellen Verheij... de verantwoordelijk wethoudster. En <tossimus> um, Ellen wil bewegen... Uh, alleen zij is gebonden aan regels. En dat begrijpen wij... Als geen ander, want daarvoor ben je bestuurder. Alleen wij hebben, en dat komt in de pers vaak naar voren. En daar hebben wij wat problemen mee. Dat wij zeggen van die bomen moeten gekapt worden. Dat, dat, dat is nog nooit in onze mond uh, genomen. Meer gelegd, maar nooit genomen. Wij hebben altijd gezegd de bomen kunnen verplaatst worden. En dat is nu de discussie. Nou, uh, zegt mevrouw Verhey dat dat uh, een heel moeilijk proces gaat worden, die uh, bomen verplaatsen. Nou, zij zegt niet dat dat een moeilijk proces uh, gaat worden. Uh, ik heb haar uh, eergisteren uitgebreid aan de lijn gehad, ze is nu met vakantie. Mm. Uh, en zij zegt van, weet je, we praten er elke keer over. Alleen, het is nog nooit onderzocht daadwerkelijk. Dus dat is het lichtpuntje, wat, wat ik althans, wij althans hebben. Dat ze nu gaat onderzoeken, wat zijn de kosten voor het verplaatsen van die platanen. En mogelijkerwijs zou dat kunnen meevallen of is de gemeente bereid voor het algemeen belang. Hè? En dat is niet alleen het belang van de ijsbaan. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Nee, er dat worden is op meerdere korte, evenementen. Dat is op, korte, op korte termijn is het ja. van belang voor de ijsbaan. Op lange termijn is het voor belang voor Zandvoort. Ja. Hoe ziet de wethouder het, een, een evenementenplein? Ziet ze dat? Um, dat ziet zij wel. Alleen, uh, zoals het in Zandvoort uh, uh, bekend is, er moet participatie plaatsvinden. Er moet met bewoners gesproken worden, en moet met ondernemers gesproken worden. Ons tegenargumentaris ben, is dat wij uh, afgelopen verkiezingen. Is het plan al het leo plan uh, geworden? Hè? Dat is gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk, ja, maar de naam is bekend. En um, de bedoeling is ook bekend. En het werd breed politiek ja. gedragen. Iedereen was enthousiast, iedereen zag dat zitten. Ja, er zijn een aantal voorbeelden te noemen, en daar zal Leo misschien op terugkomen, van evenementen die nu al op het Raadhuisplein zijn gekomen. Waarbij de bomen, ja, ik zal niet zeggen gedrocht zijn, maar echt in de weg stonden. En dat is nou, zo jammer. Is het dat dat milieu? Klopt ja. het milieu? Heeft dat met milieu te maken? Nee hoor. Nee, nee, nee. Nou, het, heeft, het heeft met fauna te maken. Je mag ja. niet zomaar een boom je mag niet, omgooien. Nou, ben, dat, dat is ook dan weer zoiets. Ik, ik nee. toevallig, toevallig heb ik uh, een beetje geschiedenis uh, hier in Zandvoort. En er zijn heel veel bomen gekapt hoor. Als ik in de afgelopen 14 jaar kijk. En dan kijk ik even op het einde van de Zandvoortslaan. Uh, waar uh, de kloch staat. Daar oh, zijn zo. alle bomen weg. Dus laat de discussie over die bomen uh, de discussie zijn. Want uiteindelijk, als je dat plein... Wil uh, uh, vervangen in het Leo plan. Ja, <tie> Leo ja, dat hebben we net even geponeerd. Hè? <tie> <tie> Dan zullen ze gewoon weg moeten, klaar. Ja. Exact. En ja. uh, uh, uh, ik, ik, ik, nou Leo ik, ga, ik kom even bij jou bij het plan Want dat plan is ingediend uh, toen wethouder Demmers nog zat ja. Dus dan praten we inderdaad over uh, 2017 Maar nou, begin februari 2017 is, het, uh, is, het, is een brief uh, het aan is... Demmers aangeboden En die heeft het toen doorgeschoven naar, uh, naar, uh, naar, de, naar de ambtenarij Toen is daar al, uh, het nodige gesprekken zijn er geweest de Met ambtenaren, waren met ambtenaren ja, want, want zij wisten natuurlijk ook wel dat het voor 2017-18 een probleem zou zijn in oktober zou de bouw starten, dus voor die tijd was het ook wel een probleem om die ijsbaan te realiseren. Toen is dat, wat Rob net vertelde, hebben we het initiatief genomen, zelf maar het initiatief genomen om naar Theo toe te gaan. En toen hebben ze duidelijk, duidelijk gezegd: van, van ja, oké, okay, ik wil daar wel in meewerken, maar ik ga wel in januari starten. Dus er moet wel, ja, dan dat moet je wel moet je wel gaan voorbereiden. Dat, dat is duidelijk. Maar, maar, ik... maar, maar die gemeente, in die periode dat die gemeente in de gaten had dat wij dat probleem hadden opgelost, toen zijn ze een beetje met de voeten op tafel en de handen in de nek gaan zitten, want ze hebben eigenlijk helemaal niks meer gedaan. En ja, dat, dat is eigenlijk uh, vreemd, want op een gegeven moment kwamen wij in januari, februari weer daarop terug. En toen ben ik in contact gekomen met een ambtenaar. En die zei van, ja, ik, ik kan er eigenlijk allemaal niet zoveel over vinden. Ik ga ze verzoeken. En toen bleek dat er nog helemaal niets ondernomen was. In de zin van project of, of, of, of, of, of een plan van, jongen, we gaan daar eens naar kijken. En dat schrok ik eigenlijk zelf wel een hmm. beetje van. Want dat was helemaal niet, niet, niet het, het idee er was, er was heel duidelijk uitspraak over gedaan dat, dat daar aan gewerkt zou worden. Nou, toen werd het natuurlijk politiek, we kregen de verkiezingen. Nou, toen is er een heel duidelijk statement daarover neergezet. Iedereen was het erover eens, er moest een evenementenplein worden. Ja, en eigenlijk heeft het, is het daarna een beetje maar in die richting stil geweest. Vervolgens gaat het weer ergens in een la om met uh, roepse woorden te spreken. Wat mij, wat mij verbaast, en daarom riep ik ook politiek item. Uh, het is ingediend uh, door Leo Miesbeek als persoon. Dat wordt heel gauw getrokken naar wij van de GBZ. Mm -hmm. Dat zeggen andere partijen. Als iedereen dat nou graag wil... Waarom komt er nog geen raadsvoorstel? Ja, dat is een beetje in samenspraak gegaan met ook, ook met de organisatie van, uh, van wat gaan we daarmee doen, gaan we daarmee mee verder. Ja, en er werd aan gewerkt, er werd, het idee was ingebracht, Er zou naar gekeken worden, er, was, er waren plannen zouden gemaakt worden. Ja, en achteraf blijkt dat ja, achteraf kan je zeggen van ja, dat had misschien wel gedaan, want er hadden er een veel grotere stok achter de deur gezeten. Maar ja. uh, dus een spreekwoord, dat is een spreken wordt een kijkje. Maar ja, eens, ja. je moet ja. en, en, toch naar voren kijken. Ga je je daar nou politieke druk op zetten? Maar ja, dat hebben we eigenlijk nu een beetje gedaan. Hè. We hebben nu een beetje, toch een, beetje een soort statement neergezet. Van luister, als die bomen er niet verdwijnen, dan gaan dan we er een ijsbaan. ijsbaan. Nee. Nee. En waarom niet? Omdat we natuurlijk alles al geprobeerd hebben gekeken. Hebben alternatieve plekken, andere plaatsen. Of het technisch mogelijk is om daar een ijsbaan om die bomen heen te leggen. Nou, ja, alles kan. Ik heb van week nog een tekeningetje gemaakt. En het daarop laten zien en onze bestuurs laten zien. En dan zie je van, dan hou je eigenlijk geen ijsbaan over. jouw twee krabbelplaatsjes over. Nee, en, dat, ja, en, en, en weet je, dat, dat, is, dat, het helemaal, dat niet, is helemaal geen ijsbaan Dat, meer. dat ja, moet bekend worden. Dat, moet bekend worden dat uh, het niet zozeer is dat wij onwillend, onwelwillend staan tegenover het verplaatsen van de ijsbaan eenmalig. Hè? Want daar wordt ook al over gesproken. Ik denk altijd van, hoe, hoe komt men erbij eenmalig? Dan denk ik, oké, okay, volgend jaar zullen die bomen dan wel weg zijn. Maar goed, dat is even een interpretatie die ik eraan geef. Waar het om gaat is dat wij hebben locaties bekeken, gasthuisplein, LDC. LDC zit je met bewoners. Persoonlijk zien wij dat niet gaan gebeuren. Het is uit de loop. En het is ook niet de bedoeling om het... In een dergelijke locatie neer te zetten. Gasthuisplein zou absoluut hè, en Facebook barst uit. Euh, zou prachtig zijn om het op het gasthuisplein te krijgen. Alleen wat men vergeet, is dat wij daar niet verder komen dan een baantje van 160 hoog uit 165 vierkante dan meter. Pak je het Nee, dan zouden wij zeg maar richting het gemeentehuis gaan. Oh, naar Na achteren toe. Alleen, wat men altijd vergeet is dat er én een Koek en Soopie-uitbaating is. En er moet tenten. Euh, als er nu een luisteraar is die weet hoe wij dat op het Gasthuisplein kunnen uh, realiseren, kom naar Hotel Hoogland. Want Leo en ik zijn drie, vier keer op het Gasthuisplein geweest. We hebben eromheen gelopen. Maar ook daar, ook daar, en dat vergeet men ook, staan drie bomen. Drie bomen. Die rotbomen. Nou, die gaan helemaal niet weg. Dus, ja, dat heeft, dat heeft helemaal geen zin. Het heeft ge en dat wil ik echt benadrukken, want uh, natuurlijk, iedereen uh, op Facebook heeft het op dit moment. Het Gasthuisplein is zo gezellig, leuke kroeg daar, brieven en eigenaresse van het, het wapen. Wel willen, het wil absoluut medewerking geven. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Nee, het, ligt, het ligt puur aan, uh, aan de vierkante meters die jullie als als hebben. En de techniek. En Je hebt, de, techniek. de techniek ook nog te maken. Dus. Ja. Nee, het is niet alleen maar uh, 100 vierkante maar, meter eind. Het is nee, ook uh, die, die, die, veel die veel generators die staan erbij. Ja, uh, ja dat moet ik wel even bekijken. Ja. Hey, ik heb uh, in de krant gelezen dat 15 september voor jou uh, de doorslag moet geven. Ja, voor ons. Dat is over 14 dagen. Ja. Mevrouw Verheij is met vakantie. Ja. Uh, gaat zij terugkomen? Heeft ze doorgegeven aan ambtenaar die ernaar gekijkt? Uh, wat ik heb begrepen is dat uh, het participatieproces door haar nu is ingezet. Ik kan dat niet controleren. Ik, als ik dat hoor en zij heeft mij dat toegezegd. Dan zal dat ongetwijfeld zo zijn. Zij is inderdaad uh, op vakantie. Uh -huh. um, Ikzelf ga ook op vakantie. Dus uh, Leo en uh, mijn overige bestuursleden. En al die andere mensen die hierachter zitten van het bestuur. Dat is het uh, bestuur en een uh, hele aarde Die zijn er allemaal wel. Dus kom erop. Dus dat komt, goed, dat komt Dat komt wel goed. Ja, ja. Als ik er niet ben, dan wil ik niet zeggen dat het bestuur stuurloos is. Nee. Absoluut niet. Laat het, wel het wel helder wel. en duidelijk zijn. Maar de, de tijd dringt, ja. De tijd dringt. Maar uh, participatie, traject over uh, dat gaat dan alleen over die bomen, niet over het, uh, het vergroten van het plein? Nee, dat gaat over het vergroten van het plein. Oké, okay, dus dat wordt ook ingezet? Ja, dat nee, wordt ingezet. Nee, nee, als ik even mag onderbreken, Roep. Ja. het gaat inderdaad in eerste instantie over die bomen. En Voor en, één en, keer nou, omdat ja, je dan en, die huisbaan... En, en, en, en dan, en, dan, dan in voorbereiding op, de, op, de het, op, op het aanpassen van het plein, weet je wel. Want ja. je kunt daar een voorbereidingsbesluit op nemen. Zodat je zegt van ik ga het plein aanpassen, dat ja. is intentie. Daar gaan we heel goed naar kijken en we willen dat ook graag met z'n allen. Dus in voorbereiding daarop nemen we vast een besluit dat die bomen vast weggaan. En, of laten verplaatsen. Zodat je die ruimte hebt. Voor dit jaar. Voor dit ja. jaar. Dan gaan we gewoon over de rotonde heen met de ijsbaan. Dan sluit je de boel half af. En dan, ja. daarna kan je, heb je tijd genoeg om dat... Te gaan om die herindeling van de rotonde, de krocht, alles te gaan doen, zodat het dorp in het centrum weer een mooi mooi uh, representatief mooi plein, heeft. plein ja, en straat heeft. Ja. Want de krocht is natuurlijk ook een dingetje, wat natuurlijk nog steeds een bende is ten opzichte van de rest. Dus, uh... Ja, kijk, als je. Uh, ik heb de plannen van, uh, uh, van jou bekeken. Uh, daarin staat bijvoorbeeld ook dat de grote klok dan twee richtingen wordt. Kan worden, dat, is, dat kan makkelijk, want die ja. stoep die is uh, ongeveer die drie parkeerplaatsen. Het, uh, het verkeersplan wat je erbij schuift, dat ziet er gewoon goed uit. Het is nu reces. Is het niet handig om dat te agenderen bij de eerste raadsvergadering? Nou ja, ik weet wat er nu het gaat gebeuren? Het is een weer... belangrijk item. Iedereen uh, uh, ligt, ligt plat over die ijsbaan. Iedereen vindt het geweldig. Het moet blijven bestaan. En vol stok het op. Uh, maar wie uh, weet wat er, wat er nu gaat gebeuren? We moeten nu. We nou, wie op, weet? Uh, uh, uh, uh, ja, nou, gbz bezetstelling? Het zou, het zou, een, het zou een, een, een item kunnen worden, zeker. Ja. Hoe Absoluut. erover? <lacht> Precies hetzelfde. Het kan natuurlijk niet. Uh, niet het is, ondenk, het is ondenkbaar dat zo'n ijsbaan er niet komt dit jaar. Hey, maar als je al hoort dat het bij uh, 2017 is ingediend. Ja. Vervolgens gaat het in een paar laadjes, Nou, dat, dat gebeurt met meer dingen. Dat kan. Nu wordt die la opengetrokken. Ja. Dan kan je dus wel, uh, wel aannemen dat daar wat druk op komt te staan. Ja, ja, ja. Nou ja maar dat is ook al een beetje de bedoeling en het effect van de actie die we nu ondernemen ja. Omdat we denken van ja, we schieten niet op. Dus ja, we zullen ergens. Uh... Hoe denken de ondernemers erover? Nou, ik denk niet dat er geen enkel ondernemer tegen het plan is om er een ijsbaan neer te leggen. Maar maar over, over, over, over de krocht het en het plein daar zijn de ondernemers alleen maar positief over. Ik heb er geen enkel negatieve reactie op gehoord. Ja. Ik heb verschillende organisatoren van evenementen, daar heb ik contact mee. Die zijn alleen maar heel erg te spreken over het feit dat die rotbomen daar weggaan. Tenminste, rotbomen. Op die plek zijn het rotbomen. Oh, en daarnaast nee, zijn er gewoon bomen. Het zijn gewoon het is, bomen. Ja, ja, het, is het is er toch. Het uit. Je, is er toch. Je kunt er natuurlijk een heel mooi verhaal van maken. En politiek hele mooie woorden van gebruiken. Maar het zijn gewoon wat dat er gaat. Ze staan een beetje in de weg. We hebben het afgelopen zomer met NL Radio. Radio NL gezien. Daar hadden we een hele mooie promobus met een mooi dek erop. Daar hadden hele leuke mensen. Had je heel leuke dingen kunnen organiseren. Die bomen die haalden gewoon alles weg. Je hebt het met de parade gezien. Daar stonden die bomen ook uit. Eigenlijk best wel in de weg. Nou ja, Waar hebben we het over? Weet je? Dus... We, we hebben het er eigenlijk over dat we uh, de ijsbaan gaan missen. Ja. Als het zo ja, doorgaat. 5 september het. valt het bijltje. Dat betekent dat je nog uh, uh, een dag of twintig hebt. Ja. Uh, daar zal politieke druk op uh, uitgevoerd worden. En later zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel de wens. Dat er echt een evenementenplein komt. Ja, klopt. Ja. Nee, als het, de ijsbaan nou echt weg moet. Hè, zeg maar eigenlijk, komt hij dan ooit weer terug op een ander... Andere plek. op een nieuw plein, nieuwplein. op een nieuw plein zeker, ja. op het als als als de plannen, als de plannen het zoals Leo zei uh, het nieuwe nee, het nee. zoals als zoals de zoals de Leo, het leeuwplein, om het nee. maar even zo om te ja, noemen, je, we, je weet het nooit, nee, nee. nee Leo nee, nee. alle ja, krediet, nee zonder gekheid, maar dan, dan kan de ijsbaan, natuurlijk wordt die daar gerealiseerd. Ja. Het is niet zo dat wij nu zeggen van uh, als kleine kinderen van nou nou krijgen we onze zin niet ja. en uh, nou bekijken het allemaal maar Absoluut nee. niet, daarvoor is het veel te leuk. En je, je, je dient een, een, een goed doel in Zandvoort. Ik, ik, nogmaals, is, uh, ik kan mij niet prek. voorstellen dat de ijsbaan niet doorgaat. Kijk, als ik zomers op het plein loop, dan is het de dagdirecteur van de ijsbaan. In de zomer. En dat, dat lieg ik echt niet. Het, het leeft. Ja. Het tuurlijk, leeft niet alleen tuurlijk. bij kinderen, het leeft ook bij volwassenen. Het is een prijs. Iedereen kijkt ernaar uit. Iedereen vindt ja. het leuk. En wij als bestuur doen ons... Het verschrikkelijke best om dat elke keer weer te realiseren. En we vinden het hartstikke leuk. En laat het absoluut duidelijk zijn, naar iedereen die luistert. We hebben nog steeds vrijwilligers nodig, maar? Uh, wij willen heel graag. Nou, jullie, uh, jullie wil wordt al getoond door wat ik achter jullie twee zie. Het, uh, het, bijna het voltallige bestuur zit er al. Dus ja, er is, is enthousiasme. Met dus die is okay. die, uh, die an, Dat enthousiasme is er. Ik hoop ja, dat uh, okay. bij uh, de gemeente en zeker bij de raad en het college dit enthousiasme wordt overgenomen. Want Zand wordt zonder ijsbaan. Ik dat heb kan alle niet. vertrouwen. Niet meer. Niet meer. Leo, okay. Rob, bedankt. Alsjeblieft. Vraag, uh, dankjewel. Bedankt. Dank jullie wel. Het laatste onderwerp van, uh, van dit uur en het gaat over een, een nieuwe ondernemer in Zandvoort. Nou, hij zit er inmiddels alweer een paar weken en het gaat over het Italiaans restaurant steekhuis Bella aan de uh, Zeestraat. Zee ja. En wij praten met uh, meneer Moat. Moat. Heb ik goed gezegd? Mevrouw Els de Boer die zit ja. daar als support bij. Ja. Ja. Um, nieuw restaurant. Ja. Uh, u komt uit Egypte, heeft u dat uh, Hoe lang bent u al in Nederland? Uh, bijna 23 jaar. 23. Oh. Ja. <laughs> heeft u meerdere horeca-zaken gehad of is dit de eerste? 23 jaar zitten door. Alleen, de horeca. Alleen de horeca? En waar, waar bent u begonnen? In uh, Amsterdam begonnen. Oké. Okay. ik ga zaak beginnen in Amsterdam van 2006 tot met 2009 en dan beginnen ik ga zaak gehakt in Helholm. Mm -hmm. ja, ja, van 2009 tot met 2012. Ja, ja. En dan uh, ongeluk gehad met de auto. vier jaar mag niet werken. Okay. Ik heb die schaten op mijn rug. En dan ik beginnen hier in Zandvoort vanaf in mei, zeg maar. Leuk. Woont u in Zandvoort? Nee, ik woon in Lisse. In Lisse, oké. Okay. Ja. Ja, ja. uh, het restaurant was een, vroeger een, een, een chinees indisch restaurant. Ja. Echt een bekend restaurant? Ja, was een... een, was een uh, 48 jaar oud. Een redelijk bekend uh, ja. Zandvoorts uh, restaurant. Deze, Deze restaurant, mensen wilden hem, wilden hem mee ophouden. En, uh, u zag dat pand, u denkt, die, daar ga ik mee beginnen? Ja, ja. ja. Door uh, die meneer Rob... Ja. Rob Tan Rotan. ja hij heeft uh, mij gebeld over het restaurant hoe ik kan uh, nemen aan die dingen. Mm -hmm. Ik vond het, uh, het is een mooi pand, Mooi een mooie band, mooie uh, straat. Ja, ja ook. Ja. Uh, Iets gebouwd aan het centrum ja. kan ook uh, belangrijk voor mij niet alleen in de zomer werken. kan ja. ook in de winter van echte ja. mensen komen uit Zandvoort. Ja. Uit, uit Zandvoort. Ja. En dat is echt belangrijk voor mij. Ik kom niet ja. alleen van de zomer aan de winter niks. Nee, nee. dat is ook belangrijk. Nee. Okay. Grappig jaar. is dat, uh, um, als je het een beetje gaat bekijken, dat de Zeestraat eigenlijk de restaurantstraat van Zandvoort is. Ja, ja dat klopt. Heel veel ja, als je van boven naar beneden kijkt, ja. dan uh, zijn er een stuk of vier, vijf uh, restaurants ja. die zich allemaal profileren. Uh, ik ben langs Bella gelopen, al een paar keer, en dan zie ik het uh, toch wel druk op het terras. Ja. Uh, niet alleen op het terras, binnen ook, binnen. gelukkig ja. maar. Uh, echt een mooi seizoen gehad. Ja? En, uh, Zeker de afgelopen weken. Uh. Ja, ja hele, vanaf begin tot nu altijd bij mij hier goede druk. Ja. en uh, Gelukkig maar, hele veel vaste klanten ook, dat is ook belangrijk voor mij. Ja. Nou, het is zeker belangrijk, want een aantal, er aantal, uh, zijn natuurlijk zaken die, die puur op het seizoen zitten en dan zit je in de winter een, een soort van met niks, ja, dat, dus dat het is heel wil belangrijk. Niet. Dat uh, ik wil niet. Maar, zi ik wil ziet u dat niet. ook, dat er uh, Zandvoorters komen? Ja, ja dat is wel. Bijna iedere dag concurrent van Zandvoort, twee, drie dagen ja, ja. van mij. Okay. Dat is ook echt belangrijk. Het is een Italiaans restaurant. Argentinisch Italiaans restaurant. allebei, Argentijns, Beide. Argentijns, ja, ja. Argentijns, dus je ja, kan. Uh, uh, echt heel uh, lekker vlees. kom echt uit Argentinië. Oh. 100% heel lekker vlees. Echt vers vlees. Ja, ja. Steaks. Steaks, steaks en ja. Ja. ja. Van alles. Van, van alles. Ja. Bij, uh, ja, biefsteak. Ja, uh, ja. Tobonistiek. Alles is ja. echt Argentinisch ja. vlees. En Italiaans? En Italiaans. Heeft, uh, pizza's en uh, Pizza ook, en pasta ook. En, en pasta en alles vers. Alles vers. Lekker, bij mij. De allerversie bij mij. Ja. Mevrouw de Boer, u bent als de supporter hier. Ja. Of uh, hoe, hoe zie ik dat? Ja, ik had begrepen dat ik uh, misschien voor hem het woord zou doen. Omdat het dan beter verstaanbaar zou zijn voor de zandvoorters. Maar volgens mij is het dat heel prima. Op, heel prima te verstaan. En ook de mevrouw de Boer is echt goede vriendin van ons. Dat is uh, niet alleen uh, gewoon zo. Ze vaste Ook een vaste klant. Ook een vaste klant. Oh, vaste klant. Ja, ze koken fantastisch lekker. Ja, ja leed echt allemaal uh, erg lekker. Uh, vaste vriendin. Uh, van, van de familie. Uh, bent u ook bij de eerdere restaurants betrokken nee, geweest? Nee, nee, nee. Alleen, ik, ik woon in Lisse en ik ken ze dan. Ik oh, okay. woon nu een drie jaar oh, okay. in Lisse en ik ken ze nu drie jaar. Oh, wat leuk. Ja. Het hele gezin, de kindertjes en uh, okay, zijn vrouw. Okay. Heel en ook al uh, een paar keer in in Zandvoort in het restaurant. Ja, geweest. zeker. Ja. Wat is het sterke punt van het restaurant? Uh, de steaks. De steaks. Ja. <laughs> ja. En de sfeer. Het is gewoon ja, gezellig, het is gezellig, gemoedelijk en uh, ja, een heel gastvrij. En terras vind ik ook heel erg leuk. Terras. Ook gezellig. Ja, echt, Ziet er heel ja, erg leuk ja, uit. Ja. ja. Dat is echt prachtig. Ja, dat is Eerlijk zeggen, de Zandvoort, de die beste straat van mij zelf, ja. de Zeestraat straat in Zandvoort. Ja. Dat, dat is niet alleen is in de zomer, de zomer. Ja, ja, precies, de landen de landen. Als je komt met uh, de de station, de trein, station, ja. dan zie je, ja, ze, ze komt van de zee, de, ze de echte om... plek, ja, goede plek, zeg maar, in Zandvoort. Ja. Ja. En niet alleen voor de zomer, dat is ook belangrijk. Ja. Niet alleen nee, nee, in nee, de ja, Waar wil je meer de dienst ja, die gaan We Bezorgen ook? Ja. Beginnen de Hobbyen. misschien 15 of 1 oktober beginnen bezorgen. Okay. Ik ben bezig ook met bezorgen. Oké. Okay. Is dat direct bij u te bestellen of gaat het via iemand anders? Want ik hoor nogal wat dingen over, ja. over die tussenpersonen die 13% vragen voor het... Bezorgen. Ja, kijk, met thuisbezorgen kan wel heel veel... Klanten. Ja. Nee, maar het gaat rechtstreeks bij jou. Wordt het bespeeld, ja, ja, dat kan ook. Bij allebei. Ja. Bij, allebei. Okay. bij Thuis bezorgen kan aan. Ja, ja, nou, oh, dus, dat uh, bedoel je, ja. Ik kan ja, dus ja. naar restaurant Bella bellen. Gewoon, iets kan bestellen. Ze komen over een kwartiertje langs en dan is het klaar. Ja. Kan ook. Of u zegt tegen mij over tien minuten moet je het ophalen. Kan ook. Ja. Kan aan de Bella bellen. Bella bellen. Bella Bella bellen. Kan ook op de 06 bellen. Kan ook op de Thuis Bezorger bellen. Dat kan bij allebei. De naam Bella. Bella is ja. Italiaan. Ja. Jaans, is echt Dat echt is mooi, hè, ja. Bella. Ja. Ja. Daar komt het van. Hij ja. heeft drie hele mooie dochters. Oh, ja. daar ook Bella. Ja, daarom heet ze en Bella. En ook de, de naam van mijn dochter ook, Bella. Ah, ja. Dat is ook oh, leuk. Dat is leuk. Dat is Zijn zij in de zaak of doet u het met personeel? Uh, 24 uur, 7 dag per pik. Oh. Zit in de zak. Oh. <laughs> ja, Hij doet veel met, met zijn vrouw. Ja? En de kindertjes zijn nog... Uh, nog de oudste is nu 10 jaar, dus ze oh. zijn ja, nog ja, ja. te jong. De mogen ja, mo dus ze nog niet in de restaurant. 8, nee. nee, nee, nee. Die <laughs> kinderen niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik werk altijd uh, zelf een uh, altijd uh, zittende restaurant. Bijna nooit vrij, zeg maar. ook af en toe vrij nemen. Anders, ja. Ja, want ja, het is niet goed ja, Het is nu het begin, dus hij moet... Hij ja, moet even ja, even van alles opleiden, lezen, moet alles kijken. moet promoten dat is ook belangrijk. Dat is waar, ja. ja u heeft uh, jaren horeca-ervaring opgedaan in Amsterdam en in Hellegom. Uh, ja, precies. is ook een klein dorp. Ja, niet zo echt een klein is 28 Maar leuk centrum, mensen. hoor. Leuk centrum. 28.000 28 mensen. Ja, toch. Ja. Ja. ja. ja, best wel groot. Volgens mij groter dan Ja, ja soms dan 17. Dan ik ik ja. rijd doorheen En denk van, nou, dat is een klein dorp, maar het dus is groter. Als je Nee, dan dan ja, het is wel een dorp, of wel een groter dorp. Ja, ja, ja. En ook uh, goede mensen. Ik heb wel... Uh, Drie, vier jaar gezet en echt een goede gedraaid. Alleen door een geloof dan een nee, stop van heel. Dan, moet je, dan moet je ervoor stoppen. Ja, dat moet. Ja, ja. Ja, ja. Dat mag niet werken van een rivendatierartist. Dan moet de zaak verkopen. Oh, ja, dat is lastig. Ja, ja. Ja, maar, maar goed, ja. in, uh, in de Zeestraat bent u opnieuw begonnen met restaurant Italiaans en steekhuizen Bella. Um, elke dag open? Ja. Van, van af, vanaf? 12. Vanaf 12 tot 12. Vanaf 12 tot 12. En weekend vanaf 12 tot 2 oh. als heb ik is. Oké. Okay. En, en de keuken is dan ook zo laat open? Nee, ik kom zo laat. <laughs> is te laat. Tot een uur of tien. Tot uur of twaalf. Twaalf, twaalf? twaalf. Ja, oh, ja. Ja, okay. voor, nou, voor mensen met de late trek die kunnen, die dan kunnen dan nog even maken. Dat kan bij mij altijd. Ja, Dat zijn, kan uh, altijd. Er zijn andere, die zijn, die zijn om, uh, om 9 uur 10 uur zijn ze. meestal gaat om tien uur de keuken doen. Ja, kijk, bij mij is het hier anders dan ik ik zelf staan mij. Ja, oké. Okay. Staat u zelf in de keuken trouwens? Af en toe in de koken, af en toe boven de zaal. Ja? Mistel in de zaal. Dan, in de zaal, ja. Gast, bij de heen, gast heen, dat Ja, dat is ja. ook belangrijk. Ja. Oké, okay. ja. ja. En mijn vrouw is hier een goed koken. Ja, echt waar? Ja, oh. heel lekker koken. Oh. Heel dus goed geleerd dus ook. Oké. Okay. <laughs> nou, de menukaart die, is, is, die heeft ook een website waar men op kan kijken. Ja. En hoe heet die? Uh, Restaurant Restaurantbella. Restaurantbella.nl zou het dan Ja, ja dan. kun je Facebook, Facebook, ja. uh, kun je al maken. Maar restaurant. ook in, uh, dank ja. wel, Ja, hier ja. komt een prachtig kaartje. Ja. Het is ja. uh, uh, www.restaurantbella.nl ja. En uh, telefoonnummer is er ook bij. 06 40 21 50 66. Dat klopt. En daar kan gewoon gebeld worden voor reserveringen. En, uh, kan ook alles. En is er ook, ook een Facebook, een Facebook uh, site. Kan ook, ja, Facebook. Facebook. Ook kan ook op Facebook. Ook op Facebook. Ja, ja. daar kun je ook reserveren eventueel of bestellen. Ja, kan, ja. kan ja. ook. Oké. Okay. Ja, via Facebook, op de Facebook kom je, Facebook. Op je ook op, uh, ja, op de ja. website. Ja, ja. Goed. Nou. Uh, we gaan het zien bij restaurant Bella. We Van harte u hart u welkom bij restaurant Bella. De... Ja. Ja. Ja, we komen zeker een keer kijken. En oh, ook eten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat ook, ja. en, uh, nou, als er wat is nieuws of de thuisbezorgdienst gaat uh, online, kom het dan, dan even dan vertellen bij ons. Dan bel ik u wel of belt u ons. En dan, zien we, dan zien we u graag nog een keer terug. Maar heel altijd. Dank, Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank, u wel. Dank, u wel. Dan Dank u wel. Dan moet ik gaan proberen om te staan. ah, ah, ah. ah. Hmm.